Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog een half jaar om vijf IS-vrouwen op te halen uit Syrië. Dat is de deadline die de rechter geeft aan het demissionaire kabinet. De vrouwen willen bij hun rechtszaak zijn. Ze zouden lid zijn van een terroristische organisatie. Maar het kabinet wil IS-ers niet ophalen omdat ze dat gevaarlijk vinden. Deze uitspraak van de rechtbank vindt de advocaat van de vrouwen duidelijk. Dan kunnen ze nooit meer worden vervolgd in Nederland. Is ook geen hoger beroep mogelijk tegen die mogelijkheid, dan is het, te, tegen die beslissing, dan is het echt afgelopen. Ze kunnen dan naar Nederland komen en gaan staan waar ze maar uh, willen. Geen, geen straf, niet vastgezet worden, niks van dat alles. Nu zitten die IS-vrouwen in een gevangenenkamp. Daar zitten nog 20 Nederlandse vrouwen met 75 kinderen. Twee verdachten die Mark Rutte wilde doden oefenden met een wapen. Bronnen zeggen tegen Nieuwsuur dat ze schiettraining hebben gehad en daar is een foto van. Volgens de advocaat van de twee is die genomen tijdens een toeristisch tripje in Bulgarije. In totaal zitten negen verdachten vast. Ze zouden Mark Rutte, Geert Wilders of Thierry Baudet willen ontvoeren of doden en spraken daarover. Een inwoner van Uithuizen heeft 500 euro tipgeld klaar liggen... om erachter te komen wie een egel in brand staken in zijn dorp in Groningen... Vorige week zag iemand daar een egel in lichter laaien. Een groepje van tien jongeren rende weg. Tot nu toe heeft niemand zich gemeld. En dat kan de uithuizenaar niet verkroppen. Hij vindt het gestoord gedrag. Ja, Dit is een heel mooi tempo. Let's go. Heel goed, heel goed. En dit is breakdancer Jeroen. Hij heeft 25 kilometer afgelegd met radslagen. Hij vertrok vanochtend in Gorkum en finishte net in Vianen met een hele meute om hem heen. Laatste, let's go! This was a hell of a journey. It's all I got. Buddy's empty. Thank you for supporting. Met zijn radslagronde heeft hij geld opgehaald tegen klimaatverandering. Hij wilde ook een wereldrecord verbreken door 30 kilometer af te leggen. Maar hij is gestopt bij 25. Heb ik het weer nog? Vannacht trekken er opnieuw buien over. Het koelt af tot een graad of 9. Morgenochtend begint grijs en regenachtig. In de middag is het droger, behalve in het zuiden. Het wordt dan 14 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En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 Dan weet ik vrijwel zeker dat het wel degelijk van het repertoire is geweest van dat Label King Forward Records. P.L. Puma, I Don't Wanna Be A Stranger. Ik weet dat ik hem vorig jaar nog aan de telefoon heb getroffen over onder meer deze single. Daarvoor hoorde je voor het nieuws van 9 uur natuurlijk Never Cry Wolf van Alaska zelf. En die staan uh, wel degelijk onder datzelfde uh, label. Want die zijn het ooit uh, min of meer begonnen. Uh, goed, welkom in uur nummer 3. Uh, want we hebben er nog eentje en daar gaan we praten met Albertine. Uh, zij heeft uh, onlangs meegedaan aan de Sena Performance Grote Prijs van Rotterdam. En ook nog eens een album gedropt. En daar gaan we het natuurlijk over hebben. Maar ook nog muziek buiten Noord-Holland. En dit komt uit Rotterdam, namelijk Eruption Artistiek en Bol en Chain. Tenzij ik het verkeerd heb en Bas van Splunder zegt, joh, we komen helemaal anders ergens van anders vandaan. Ik hoor het graag. Jean. Zetten ze wel op bij deze band. First. Uh, het is uh, niet de enige Leidse band die we al eens uh, eerder hebben gedraaid. Uh, namelijk Where. bijvoorbeeld ook. Ik kan hem ook uit Leiden. Dat zijn uh, wat, uh, wat heren op leeftijd. Maar die maken ook uh, muziek. En uh, dit uh, is dan uh, een van de twee Leidse bands die je hoort in dit uur. Want er komt er zo direct nog één. En uh, bovendien gaan we volgende week ook met, uh, met deze band... even praten over het uh, materiaal wat ze uitbrengen. Want er komt ook nog het nodige aan. Dat is Rovers King, want die hebben ook... Uh, nieuw materiaal wat morgen gaat uh, verschijnen en we mogen alweer een film vooruit draaien. Dus dat, uh, dat is altijd wel fijn. Um, uh, Leiden, want dat is ook wel leuk. Uh, dan ga ik ook weer even de pet van 3 voor 12 weer opzetten, want uh, daar ben ik redacteur bij. Um, ik heb ook even gesproken met iemand die daar zijdelings bij 3 voor 12 uh, Leiden betrokken is. Ja, en dat is dan toch ook wel weer een apart uh, verhaal als je dat dan hoort. Want ja, Leiden, uh, daar uh, is het ook vol van met, uh, met bands. En zeg niet dat ze bij Zuid-Holland horen, want dan worden ze er een beetje woest in Leiden. Want uh, ze hebben genoeg materiaal om ook hun eigen drie voor 12 uh, daar uh, te beginnen. En dat is maar goed ook. Want uh, Leiden is een studentenstad, dus ontkom kom je ook niet aan aan de bands. En uh, het First is er een van. En King, dat is die andere, die ga je straks dus horen. Uh, weer terug uh, naar uh, het eigen Noord-Holland. Want... Lekkere blues uh, uit... Haalen weer, daar heet het dus ze ook, uh, zo heet het dus ze ook, Harlem Lake, Het nummer heet The River. See me dancing in the water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 But you cannot finish any of the things that you've begun So get down, get down to the river, erase your footsteps and never return. Get down, get down to the river. Well, I'm not gonna teach you if you never. I'll teach you if you need. Een nieuwe single Motor Stardust. Uh, morgen gaat die uh, verschijnen. Uh, daarvoor Harlem Lake. Die hadden we uh, eigenlijk ook al bijna als uh, primeur. Maar uh, daar ging nog even toch een stokje voor. Omdat uh, de band op dat moment in het voorprogramma zat uh, bij Walter Trout. Die een van uh, de bandleden. Wat, wat zeg ik? De hele band een warm hart uh, toedraagt. Want uh, volgens mij loopt er ook een beetje een dwarsverband tussen die uh, grote bluesgrootheid Walter Trout. En Harlem Lake, want dat was de reden waarom we hem eigenlijk een week daarna mochten draaien. Maar goed, maakt niet uit. The River is wel bezig aan een zeegetocht als het gaat om bekend te worden in Nederland. Dat heeft de single denk ik ook wel nodig. We gaan kijken of we Albertine zo te pakken kunnen krijgen. Want we gaan eerst nog even een nummer draaien die als single werd uitgebracht. Dat is het titelnummer van het album... Drops. En daarna dan gaan we natuurlijk uh, proberen te praten met uh, deze dame. Die prijzen heeft uh, weten te winnen bij de Sena performance Grote Prijs van Rotterdam. Inside car. the grass is wet, but I don't seem to care. 'Cause I need to keep on rolling down the hills of weeping morning front But I keep on singing. Albertine was dat en niets is zonder reden, want uh, de reden is dat we ook Albertine andermaal weer in de uitzending hebben, want uh, de laatste keer was uh, volgens mij in, uh, in juni of in juli, uh, Albertine, denk ik. Ja, juli denk ik. Juli was het volgens mij, ja. Ja, ja dat is alweer een tijdje terug en uh, toen hadden we het uh, net over uh, bijvoorbeeld uh, drops en over die eerdere single, die Voordrops. drops. Dan ben ik even kwijt uh, welke dat het ook alweer was, maar volgens mij uh, staat die ook op... Uh, windloos, Witbloos, precies. Die. Ja. Uh, want, uh, want inmiddels uh, ben je al een aardig hint op, uh, op streek. Uh, uh, want ja, je hebt uh, uh, het album uitgebracht. En vlak voor de, dat, dat album, volgens mij, uh, had je ook nog meegedaan aan de SENA uh, Performance Grote Prijs van Rotterdam. Klopt, ja. Nou ja. Eigenlijk twee dagen nadat het album uit was, zat ja. ik in de finale ja. van de Grote Prijs. Uh, en het leuke was dat ik die toen won. Mm -hmm. Dus dat ik en het album uit en een prijs gewonnen. Uh, en vervolgens de, de vrijdag daarop, de 24ste, daar heb ik mijn uh, um, release show gespeeld. Ja. Uh, dus de plaat uh, ja, op, op een feestelijke manier um, in Beurt in Rotterdam um, gepresenteerd. Dus uh, ja, Bird is uh, voor de mensen die dat niet uh, kennen... maar dat is een, uh, een plek waar uh, toch ook jazz wordt uh, gespeeld, hè, geloof ik. Ja. Ben er, ben er ja, één keer geweest. Speelt. Ja, ze hebben uh, inderdaad een jazz georiënteerde programmering... maar er, er zijn ook Latin-avonden en, en, en ook wel andere dingen, hoor. Dus, uh, oh, het, is... Maar, uh, ja. het is niet alleen maar uh, jazz, dus er zijn ook uh, allerlei nee. andere dingen. Maar ik, ik, het, het staat mij een beetje bij als een... Uh, het is een, een beetje een muzikale vrijplaats, heb ik wel eens een beetje het idee. Het zit uh, onder die oude spoorlijn van, uh, van de Hof, uh, Hofplein, heb ik er altijd begrepen. Daar, daar zit het volgens ja. mij nog steeds. Zeker, ja ja. ja. ja, ze hebben nu ook een uh, soort pizzeria eraan vastgemaakt. Hmm? Dus je kunt er echt een heerlijk. Uh... Avond uit uh, beleven ja. eten en muziek. En uh, er zijn dan ook wel eens jam sessies ja. um, in het café. En dan heb je daarachter heb je dus, uh, de zaal, mm -hmm. uh, waar echt uh, ja, betaalde optredens uh, waar, waarvoor je dus moet betalen plaatsvinden. Mm -hmm. uh, en daar hebben wij dus ook gespeeld. En uh, ja, het was echt gek. Ja, uh... Uh, ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment. Uh, en met dat uh, verhaal uh, van die. Uh, sena Performance, uh, Grote Prijs van Rotterdam. even weer heel voluit uh, zeggend. Yeah. Uh, dat dat uh, natuurlijk, uh, natuurlijk. een prettige welkomstigheid uh, was. Dat je daar ook in de prijzen viel. Zeker. Ja, ja nee, dat, dat geeft een enorme boost. aan, aan zo'n begin van. Hmm. van een. Uh, ja, zal ik het een carrière noemen? Ik weet het niet. <laughs> maar, <laughs> yeah. In ieder geval, het is een, een songwriter. Uh, trip die ik nu aan het maken ben. Hmm. En dat is... Uh, kijk, ik ben van origine gewoon um, klassiek geschoolde alt -violiste. ja En dat is mijn beroep. Uh, hè, dus ik speel in allerlei ensembles mee. Maar om zelf echt je eigen muziek uh, te schrijven en dat helemaal ja, echt serieus te nemen en daarvoor te gaan, ja, ja dat is toch wel een, een, een stap waar je heel veel tijd en moeite in steekt. En dan is zo'n Zo'n prijs is gewoon een enorme opsteker. Ja, ja want uh, dat, ik geloof ook dat we dat de vorige keer hadden we dat daar, daar ook over. Hè? Dat je uit die klassieke uh, geschoolde richting bent gekomen. Ja. ja. Uh, maar helpt dat uh, ook uh, dat je toch uh, daardoor in staat bent om een bepaalde... ja, dat noemen ze met een mooie woord, crossover kan maken? Mijn, mijn klassieke achtergrond. Ja, ja, dat bedoel ik. ja, ja. ja, ja Zeker. Ja. Um, ook uh, sowieso al met... Uh, kijk, als ik een liedje schrijf, dan schrijf ik ook bijna alles ervan. Dus hm. ik schrijf ook de baslijn. Uh, ik bedenk de groove. Ik bedenk ook de arrangementen schrijf ik zelf. Hè, als ik blazers of strijkers uh, erbij wil. Hm. Um, dus ik kan alles zelf schrijven. En dat heb ik te danken aan, aan dat ik eigenlijk van jongs af aan al in uh, orkesten... Uh, speel, waar, waar ik dus altijd die, die samenklank van verschillende instrumenten heb gehoord. Mm. En, en dat maakt het dan makkelijker om, om uh, ja, echt te gaan schrijven. Ja, want dat uh, optreden bij, tijdens die Grote prijs van Rotterdam is, neem ik aan, uh, met een band uh, gebeurd. Ja. ja, we waren met te vieren in totaal. Dus dat is dan uh, drums. En de drummer speelt ook trompet af en toe mm. in, in sommige liedjes. En dan bas en toetsen. Ja. En ja. er zit ook samenzang bij, dus uh, de toetsenist en de bassisten die zingen ook voor de koortjes. Ja, heb ik nou gelezen dat jij nou niet gebruik maakte van de drums? Niet gebruik maakte Ja, Ja, volgens mij heb ik dat ergens gelezen, maar of dat bij jou was of bij iemand anders, daar wil ik even van af zijn. Dat weet ik dus niet meer, dus vandaar dat ik, ik de vraag stel. Gebruik, ja. Ik maak zeker gebruik van drums. Ja, zie je, dan, uh, dan uh, ben ik in de war met een ander, maar goed, dat maakt niet uit. Ja, nee, ik vind ook, weet je, muziek moet ook gewoon groeven en ja. dat vind ik het leuke aan, aan niet-klassieke muziek, ja. is dat het echt groeft. Ja. ja. Want uh, klassieke muziek, dat, dat, uh, dat fluctueert veel meer. Dat, ja. dat is niet uh, per se groefgebonden. Ja. Uh, dus, en, en dat vind ik heel interessant aan, aan, aan popmuziek, maar ook jazz en hmm. eigenlijk heel veel stijlen ja, uh, nou kan ik me voorstellen dat je daar dus met een bepaalde verwachting naar de, naar de grote prijs van Rotterdam bent gekomen en denkt van nou, nah, het zal wel uh, en dan uh, sta je heel verbazingwekkend aan het eind van de middag uh, of avond sta je dan met een prijs in je handen dat lijkt me dan ook zo'n zo rare gewaarwording denk ik, of niet? ja, ja het was wel vreemd want, uh, voor mij waren, zaten ook maar iets van twee mensen in de zaal, dus je weet dat die, die zaal, die zit vol en je weet dat iedereen eigenlijk niet voor jou is gekomen, of ja. bijna iedereen, dat, tenminste, ze komen natuurlijk voor alle acts, ja. maar je voelt toch wel dat het natuurlijk iedereen voor zijn uh, eigen act komt om die te steunen. Um, en, en daarom voelde, voelde het in het begin, want ik moest ook als eerste mm. spelen, ja. voelde het wel een beetje zo van, oh oké, okay, ik weet ik niet zeker, ze komen niet echt mee. Nee. Um, dus het moest nog even ontdooien. Ja. Maar bij het, uh, bij het derde nummer, uh, dat was een heel, uh, een heel verstild nummer, merkte ik toch wel echt, echt een aandacht. Ja. Dat iedereen heel stil was. Um, en vanaf, vanaf dat nummer ging het eigenlijk uh, voor mij ging, ging het los. Ja. Dus, uh, en ja, toen kwam je zelf ook. Ja, wat wou wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, je zeggen, ja? Nee, dat is uh, toch wel een fijn gevoel. Want ik vind eigenlijk dat muziek niet in een wedstrijdvorm thuishoort. Nee. Ik ben daar eigenlijk altijd tegen geweest... Um... Dus ja, je gaat ook met een soort verwachting in van... oh jee, wordt het weer zo'n wedstrijd? Dus zo, wordt het weer zoiets heel stijt? Ja, ja, ja. ja. ja doet, eigenlijk was het gewoon een lekker optreden. Ja, dat, ja, dat, gel dat geloof ik wel. Want, uh, want uh, als je dus met nul verwachting daar naartoe gaat... en je wint hem uiteindelijk tegen, tegen, uh, tegen, oh ja, met eigen verbazing... ja, dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Het doet mij denken aan de grote prijs van Nederland in 2008... toen de Dammerster met, uh, met de prijs aan de haal ging. Want, maar dat lag nog net even een tik anders, daar werd van werd, werd gezegd jij wint nooit die grote prijs van Nederland. En uiteindelijk stond ze daar uh, gewoon met uh, het prijzenpakket in de handen en zei, tot ziens. Er ging een uh, ja. paradiso uit uh, in, de, in dat jaar. Dus uh, ja, dat doet mij daar een klein beetje aan denken. Er zitten wat, wat raakvlakken in dat uh, verhaal. Dus, uh, ja, precies. Ja, helemaal uh, onherkenbaar is dat niet. Maar uh, overigens weer terug naar Rotterdam, want uh, ja, daar, uh, uit die finales, uh, uit die eerdere finales, daar zijn toch ook nog wel wat mensen um, die inmiddels uh, behoorlijk aan landelijk aan de, de de Weg aan het timmeren zijn om maar een Nana en Roos te noemen, bij wijze van spreken. Ja, die heeft inderdaad vorig jaar volgens mij meegedaan. Ja, klopt. Ja, ja precies. Dus, dus... Ja, en die zit ook bij mij in, in hetzelfde gebouw zelfs, oh. waar we wel een studio hebben. Ja, die ken ik. <laughs> dus dat, dat, dat wordt, ja, dan, dan is dat een ideale springplank om denk ik uh, toch je muziek onder de aandacht te, te brengen, of niet? Of zie je dat niet? Zeker. Zo. Ja? ja, ik denk het wel, want het is ook. Het is, uh, Vanuit de SENA georganiseerd, maar ook uh, vanuit de Pop-Unie. Mm. Uh, en, en de Pop-Unie, dat is een, een hele fijne organisatie die ja. zich echt hard maakt voor de popmuziek in Rotterdam. En alle artiesten die dus echt serieus iets willen gaan, um, ja, zeg maar, gaan opbouwen met hun, met hun act, ja. ook echt ondersteunen. Ja, ik, ik, ik kan... Uh, financieel, ik, ik... maar ook qua coaching en zo. Dus, uh... Ja, ik kan daarover praten, hoor, want uh, ik heb uh, de recensies... Een terug uh, wel eens voor mijn rekening genomen. Dan uh, was er iemand van Pop-Unie. Kun je die even recenseren? Nou ja, dat deed ik dan. En, uh, ik heb er geloof ik een stuk of vier, vijf heb ik geschreven in mijn hele leven. In, uh, in de, voor de Pop-Unie Rotterdam ja, en ben ik dus nu inmiddels uh, ben ik redacteur voor 3 voor 12 Noord-Holland. Dus dat, dat vind ik dan altijd wel weer grappig. Ja, ja Dus dat, uh, dat het een en het ander toch al uh, weer, weer, uh, weer losmaakte in dat opzicht. Maar ik ben... Uh, ja, ik, ik, ik ken de pop -Unie. Het is in ieder geval een goede organisatie. En ik ik ben het uh, voor 100% met je eens dat ze daar uh, hard uh, mee bezig zijn om de Rotterdamse muzikanten daar podium te bieden. Dus, Zeker. dus uh, ja, ja. Um, even over jouw album. He, um, uh, want ja, um, Wind en Drops, dat waren singles. Maar uh, ga je er nog één uh, eraf halen of uh, blijft het bij die twee? Je bedoelt nog een single? Ja, ja dat bedoel ik. Dus uh, dat er nog, ja. uh, nog eentje die je naar voren schuift van het album of uh, gaat dat niet gebeuren? Ja, nou ja het, het album is natuurlijk al uit en ja. ik had begrepen mm. dat de bedoeling is, de, uh, vaak, is de bedoeling dat je uh, eerst singles uitbrengt en dan uiteindelijk de plaat. Ja. Maar um, ik vind eigenlijk heel jammer dat Space Dance, uh, want dat is ook uh, ja, ja. het tweede dansbare nummer van de plaat, dat die... Uh, niet zoveel aandacht uh, krijgt. Bij mij wel hoor! <laughs> ja precies, ja. ja dus, uh... nee, hartstikke goed. Nee, ja. Ik dacht dus van, om die misschien uh, nog wat meer onder de aandacht te brengen door een videoclip ervoor te maken, Kijk, want dat moet is... tegenwoordig. Ja. Anders, krijg je, ja, anders heb je gewoon die zichtbaarheid niet nee. online. Nee. Um, dus dat wordt denk ik een, um, een dansvideo. Dat lijkt mij een goed idee, en je hebt het me al genoemd. En wat denk je wat ik ja. klaar heb staan? Nee, je gaat hem draaien natuurlijk. Ja, tuurlijk. Wat denk jij dan? Gek. Hier is Albertine met uh, Space Dance. stage, tomorrow I go back at 9am, cause I got my own duties and a thousand men mm -hmm. yeah, yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. I might not be that pretty shot, but I got my brains going and my moves are hard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 shouldn't think twice Cause planet Earth And no one ever did. was dat met No Way Out. Benz komt uit Den Haag. En dat ligt uh, iets boven Rotterdam waar uh, Albertine vandaan komt. Want uh, daar heb ik uh, dan toch ook wel weer een gelukkige hand mee. Uh, Drops was een single en Space Dance krijgt een videoclip. En dat is dan wel leuk als je dan dat nummer dus ook, uh, de komende tijd... op het speellijstje van Alternative FM uh, kan brengen. Ook zij gaan met een EP komen. En wanneer dat is, dat zal ergens begin volgend jaar zijn. Maar dit is al een single die ze vooruit hebben gestuurd. You want to... Dat was hem uh, helemaal. Uh, Panda noir met uh, You Want To. Um, ik, uh, het is even om en om heb, wat ik uh, gedaan heb. Niet helemaal de bedoeling. Maar goed, uh, kan altijd uh, anders. Um, deze is instrumentaal. I took your name. Gebleven. Waarom blijft de storm maar razen? Wanneer stoppen ze nou met heien? Hoe moeilijk is het om te luisteren? En waarom moor ik dit niet vaker? Waarom bonkt je hart zo snel? Waarom wacht ik steeds op later? Nu kan ik het ook best wel. Het is altijd maar de vraag Of ik het laat Het is altijd maar de vraag Of dit je raakt En dan telkens weer die vraag Hoe is het nou echt met je? En wil je erover praten? wel eens eerder hier bij Alternative FM. Aandacht besteed aan Meis met uh, haar uh, eerdere werk. Uh, dit is het meest recente. Waarom deel 2 en uh, waar, waarom deel 1 is gebleven, dat moet ik nog maar eens eventjes nagaan. Maar het is uh, ja, uh, wel duidelijk dat ze een beetje uit de, de hoek uh, komt uh, van Evi de Visser. Uh, die dame, daar, uh, daar uh, werkt ze ook mee samen, geloof ik. Want in de begeleidingsband schijnt zij dus uh, onderdeel uh, van uh, uit te maken. Deze meis. Uh, en achter meis schuilt uh, Ayese de Groot. Want dat is uh, degene die erachter uh, schuilt. Daarvoor hoorde je I Took Your Name. Een van de mensen die ooit uh, werk heeft uh, uitgebracht bij forward. Uh, datzelfde geldt ook voor deze dame. Ze komt uit Edam en sluit deze auteur in af. Ik spreek je volgende week weer. Hier is The Circle of Blind. Dag!